Sabbat shalom. Is het is ontzettend fijn om zo weer bij elkaar te zijn. Na nou, best een heftige periode. En we zijn jaren ontzettend dankbaar dat we hier mogen staan. En dat we hier elkaar weer kunnen ontmoeten. Laten we het Shema zingen. Shema Yisrael. Yahweh Eloheinu. Yahweh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 En Maurits die gaat dan daarna de haftera en de Brikadasha voorlezen. En Mozes sprak verder. En het zal zo zijn dat jullie als gehoor geven aan de voorschriften die ik jullie geef. De eeuwige zich houden zal aan zijn verbond. Hij zal je zegenen en talrijk maken. Hij zal de opbrengst van je land zegenen. Je koren, je olie, je runderen en behoeden voor ziekte. Gezegend zal je zijn en ziekte zal ver van je blijven. Heel het gebod moet jullie uitvoeren opdat het je goed zal gaan in het land dat de eeuwige aan je voorouders heeft beloofd. Als je het land binnentrekt, denk dan aan heel de lange weg van 40 jaar door de woestijn. Bedenk dan dat je de eeuwige je manna te eten gaf, dat jij niet kende en dat je voorouders niet kenden, Om je duidelijk te maken dat een mens niet leeft van brood alleen, maar door alles wat door de eeuwige ontstaat. De kleding die je... Hebt is niet in flarden uit elkaar gevallen en je voeten zijn niet opgezwollen na al die veertig jaar. Want de eeuwige is als zorgzame vader die jullie brengt naar een land van stromend water. Van tarwe en gerst en druiven en vijgen en granaatappels. Van olijven en honing. Een land waar je geen tekort zult hebben aan brood en waar ijzer en koper in de rotsen zitten. Als je dan genoeg gegeten hebt, wees dan dankbaar voor wat de eeuwige je hebt het gegeven en pas op dat je hem niet vergeet. Dat je niet denkt dat je al je rijkdom en geluk aan jezelf te danken hebt. Weet dan dat de eeuwige dan niet voor jou zal blijven zorgen, maar dat je ten onder zult gaan. Luister Israël, trek vandaag de Jordaan over en neem dit land in bezit. Niet doordat je groter of machtiger bent dan het volk dat er woont, maar omdat de eeuwige het aan je voorouders heeft beloofd en zijn verbond nakomt. Gedenk en vergeet niet hoe je de eeuwige hebt vertoornd in de woestijn. Bij Horeb was zijn boosheid zo groot dat hij jullie wenste te vernietigen. Ik ging de berg op en ik bleef daar veertig dagen en nachten zonder eten of drinken. De eeuwige gaf mij twee stenen platen beschreven door Gods vinger met de woorden die hij tot jullie had gesproken en sprak tot mij. Ga vlug naar beneden want jouw volk dat je uit Egypte hebt gevoerd heeft nu al het verbond gebroken... En zij hebben zich afgewenst van mijn gebod. Zij hebben een grote beeld gemaakt om te aanbidden. Toen ik de berg afdaalde, zag ik dat jullie een gouden kalf hadden gemaakt om te aanbidden. De twee stenen platen die ik vasthiel met de woorden van de eeuwige, vierp ik van mijn handen af en brak ze voor jullie ogen in stukken. Ik smeekte de eeuwige veertig dagen en nachten. Want ik was bang voor zijn toorn En de eeuwige luisterde nu ook weer naar mij. Ik nam het kalf, verbrandde het, sloeg het kapot en vermaalde het tot stof. Het stof wierp ik in de beek die van de berg afstroomt. Ook bij Tobera en bij Manasse en bij Kibroth Tava hebben jullie zijn woede opgewekt. Toen de eeuwige jullie uitstuurden van Kadesh Barna om het land in bezit te nemen, kwamen jullie weer in opstand. Jullie geloofden hem niet en luisterden niet naar hem. Ik ging opnieuw de berg op en was daar veertig dagen en nachten zonder brood en water. En smeekte de eeuwige jullie niet te vernietigen, alhoewel jullie het verdiend hadden. Ook bad ik voor haar adem en ook nu verhoorde de eeuwige mij. De eeuwige gebood mij twee nieuwe platen uit te hakken. Ik klom de berg op en hakte twee nieuwe platen uit en de eeuwige schreef er opnieuw zijn geboden op. Ik ging naar beneden en legde de platen in zijn ark die wij gemaakt hadden zoals de eeuwige het bevolen had. Wij trokken van... Naar Mosera, daar stierf Aaron, en werd zijn zoon Eleazar priester. Vandaar trokken wij naar Guchtot, en vandaar naar Jodbat, het land van de rivieren. Daar verkoos de eeuwige de stam Levi voor zichzelf om de dienst voor hem te verrichten en de zegen uit te spreken. Daarom heeft Levi geen erfgoed in het land, omdat hij zelf erfgoed is van de eeuwige. En nu Israël, wat vraagt de eeuwige van jullie? Niet meer dan dat jullie leven naar zijn geboden en voorschriften... dat je van hem zult houden met heel je ziel en heel je hart... omdat hij de God is die recht doet aan de zwakken... de wezen, de weduwen en de vreemdelingen... hem brood en kleding geeft. Met zeventig personen daalden jullie voorouders af naar Egypte... en nu ben je een volk geworden, als de sterren aan de hemel. Weet vandaag en vertel aan je kinderen... Die niet de wonderen van de eeuwige gezien hebben. Die niet gezien hebben zijn sterke hand of zijn uitgestrekte arm. En vertel aan je kleinkinderen die niet de wonderen van Egypte hebben gezien. Die hij in Egypte verrichtte tegen de farao, de koning van Egypte. Vertel hen ook over water van de zee dat door zijn hand opzij ging. En weer neerstortte over het leger van Egypte. Vertel hen ook over Datan en Abiram de zonen van Eliab die in de aarde verzonken. Jullie hebben dit alles gezien met jullie eigen ogen. Houden jullie je dus aan zijn geboden die ik je vandaag vertel, opdat je sterk zult zijn als je het land aan in bezit neemt. Het land overvloeide van melk en honing. Als je luistert en van de eeuw gehoudt met heel je hart en heel je ziel, dan zal ik het op tijd laten regenen en er zal gras op de velden zijn voor het vee. Neem jullie mijn woorden op jullie hart en in jullie ziel. Bind ze als een teken op je hand en laat het als een herinnering tussen jullie ogen. Leer het aan je kinderen door over te spreken als je thuis bent, als je onderweg bent, als je gaat slapen en als je opstaat. Schrijf het op de deurpost van je huis en in je poorten. En dan Jezaja 49, voor die lezing van de profeten. Sion zegt echter, Yahweh heeft mij verlaten. De Heer heeft mij verlaten. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, ik zal u niet vergeten. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Uw kinderen zullen zich haasten, maar uw vernielers en verwoesters zullen van u weggaan. Sla uw ogen op. Kijk om u heen en zie, zij allen verzamelen zich, komen naar u toe. Zo waar ik leef, spreekt JW, voorzeker, u zult met hen alleen, allen als met een tooien. U zult ze ombinden zoals een bruid doet. Want uw puinhopen, uw woestenijen en uw vernielde land, voorzeker, nu zult u te nauw zijn vanwege zoveel inwoners. En wie u verslonden, zullen ver van u zijn. Ook zullen de kinderen van wie u beroofd was in uw oren zeggen: Deze plaats is te nauw voor mij. Maak plaats voor mij. Laat mij hier wonen. En u zult zeggen in uw hart: Wie heeft deze kinderen voor mij voortgebracht? aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was, verbannen en verdreven. Deze kinderen, wie heeft ze grootgebracht? Zie, ik was alleen overgebleven. Deze kinderen, waar waren die? Zo zegt Heere Yahweh, Adonai Yahweh, zie, ik zal mijn hand opheffen naar de heidevolken. Naar de volken zal ik mijn banier omhoog steken. Dan zullen zij uw zonen brengen in de armen en uw dochters zullen gedragen worden op de schouder. En koningen zullen uw verzorgers zijn en hun vorstinnen en uw voedsters. Zij zullen zich voor u neerbuigen met het gezicht der aarde en zij zullen het stof van uw voeten likken. U zult weten dat ik Yahweh ben. Zij zullen niet beschaamd worden die mij verwachten. Zou een machtig man zijn buit ontnomen kunnen worden of de gevangenen een rechtvaardige kunnen ontkomen? Maar zo zegt Yahweh, ja de gevangenen van een machtig man zullen hem ontnomen worden en de buit van de geweldpleger zal ontkomen. Wie u ter verantwoording zal roepen, zal ik ter verantwoording roepen. Uw kinderen zal ik verlossen. Ik zal hen die u onderdrukken hun eigen vlees te eten geven. En van hun eigen bloed zullen zij dronken worden als van jonge wijn. En alle vlees zal gewaar worden dat ik, Jaweh, uw heiland ben. Uw verlosser, de machtige van Jacob. Zo zegt Jaweh, waar is de echtscheidingsbrief van uw moeder waarmee ik haar weggezonden heb? Of wie van mijn schuldeisers is, is het aan wie ik u verkocht heb? Zie, om uw ongerechtigheden bent u verkocht. Om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Waarom was er niemand toen ik kwam? Waarom gaf niemand antwoord toen ik riep? Is mijn hand ten ene male te kort om te verlossen? Of is er in mij geen kracht om te redden? Zie, door mijn bestraffing maak ik de zee droog. Ik maak rivieren tot een woestijn. Mijn vissen stinken omdat er geen water is en ze sterven van dorst. Ik bekleed de hemel met zwart, bedek hem met rouwgewaad. Adonai Yahweh gaf mij een tong van een die onderwijs ontvangt... zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt mij elke morgen. Hij wekt mij het oor, zodat ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. Adonai Yahweh heeft mij het oor geopend. En zelf ben ik niet ongehoorzaam. Ik wijk niet terug. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan. Mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg ik niet... Voor smaad en speeksel. Want jaweh helpt mij. Daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn gezicht gemaakt als hart gesteente. Want ik weet dat ik niet beschaamd zal worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal mij een rechtszaak voeren? Laten wij samen opstaan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Laat hij tot mij naderen. Zie, Adonai jaweh helpt mij. Wie is het die mij schulden verklaart? Zie, zij allen zullen een kleed verslijten. De mot zal hen opeten. Wie is er onder u die Jaweh vreest, die luistert naar zijn stem van zijn knecht? Als hij in duisternis gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de naam van Jaweh, en stuinen op zijn God. Luister naar mij, u die gerechtigheid najaagt, u die Jaweh zoekt. Aanschouw de rots waarin u uitgehakt bent, de holte van de put waaruit u gegraven bent. Aanschouw Abraham, uw vader en Sarah die u gebaard heeft, want toen hij nog alleen was, riep ik hem. Ik zegende hem en maakte hem talrijk. Want Yahweh zal Sion troosten. Hij zal al haar open troosten. Hij zal haar woestijn maken als Eden, Haar wildernis als de hof van Yahweh. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden. Dankzegging en luid op Zandzaal. Een Stukje uit Hebrele en de Romeinenbrief. Door het geloof is Abraham, toen hij gerupe werd, gehoorzaam geweest om te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is gegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof zijn inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en hij heeft in tenten gewoond met Isaak en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de ontwerper en bouwer is. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Romeinen 8, vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Messias is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van de Messias? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag dood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in de Messias Joshua. Onze Here. Amen. the Shall be given unto you Seek and you shall find Knock and the door shall be opened unto you Alleluia. willen we een aantal liederen zingen als eerste voor de Allerhoogste Heer. Want die willen we eren en die willen we lief hebben. En die willen we de hoogste eer brengen. Give thanks with a grateful heart. Hariu Aladonai. Dank God in alles. En dan hebben we het kinderverhaal. Ook weer bijzonder dat we het kinderverhaal kunnen houden vandaag. Ontzettend fijn. Ja, ik heb me er ook op verheugd. En dan na het kinderverhaal, dan zingen we... He's got the whole world in his hands. Ik wil een lied zingen van prediken 3. 3, een Engelstalig lied van de Birds Turn, turn, turn. En u bent mijn schuilplaatsheer en my shepherd van James Block, Psalm 23. Ja, nou, hij staat boven over het onderwerp waar we hebben is, wat is de Ebenciatia gemeente? En ja, dat doet het niet helemaal recht, denk ik. Ik heb een beetje te twijfelen over de, over de titel eigenlijk. Ik werd eigenlijk een beetje getriggerd door het stukje wat we van de week lazen, thuis. En dat is uh, 2 Korinthe 11. Verdroeg u mij maar enigszins in mijn dwaasheid, zegt Paulus. Ja, verdraag mij toch, want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers een huwelijk gegeven aan één man, om u als een reine maagd aan de Messias voor te stellen. Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft... Zo misschien ook uw gedachten bedorven worden weg van de eenvoud die in de Messias is. Want als er iemand komt die een andere Yeshua predikt, die wij niet gepredikt hebben. of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt. of een ander Evangelie dat u niet aangenomen hebt. dan verdraagt u dat best. En ergens anders dan heeft u nog sterkere bewoordingen. Maar die. Ja, dan zegt u zelfs als er iemand met een ander Evangelie komt, die zij vervloekt. Maar dat vind ik. Best heftig. Maar goed, in dit geval, wij worden veel aangevallen over wat wij zijn. En ik hoor het regelmatig. Ik lees het ook terug op uh, bepaalde groepen. Dat de Messiaanse gemeente, de Messiaanse gemeente in, in Middelburg, die wordt nog wel een beetje getolereerd. Want die leert de drie-eenheid. Maar wij niet, dus wij liggen nog op behoorlijk onder vuur. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken... Want dan zegt God ook, je moet luisteren van een uh, stukje in Jacobus, als je dus aangevallen wordt, prijs God. En zo voelt het niet vaak. Vaak doet het zeer, zeker als het uit zeer dichte uh, nauwe kring komt, zeg maar, dan doet dat zeer. Maar aan de andere kant, Jacobus zegt, we luisteren, je wordt waardig geacht om dus te lijden voor hem. Ik had een uh, gesprek bij Revant. Dus die revalidatie uh, en uh, ik heb nog gesprekken gehad met een psycholoog daar zo en een beetje verteld van uh, ja, waar we doorheen gaan en we, wat er gebeurd is, ook een beetje in mijn leven zo. En ze deed een hele aparte uitspraak waar ik in eerste instantie best wel van schrok en later dan denk je van tjonge, ze zei ik weet helemaal niks van dat geloof, zei ze, dus ik ben niet gelovig opgevoed. Maar ik heb heel wat gehoord in mijn praktijk over het geloof. Dus ja, en dat ik dit nou hoor, zegt ze, het lijkt er wel op dat je een beetje in de voetspoor van, hoe heet die, Jezus loopt. Nou, dat, ja, dan ben je even helemaal verbijsterd. Denk, iemand die dus niet gelooft, die dan dingen herkent over de levensweg die je loopt. En dat daaraan koppelt. Nou, dat ja, dat was toch wel heel bijzonder. Dat je dat zo hoort. Van, Ze uh, ja, zei anders, anders, ik heb er geen antwoord op. Nou wat zijn wij nou? We zijn de Messiaanse gemeente die beleidt en gelooft dat God de Vader de schepper van alles is. De hemel, de aarde, de zee en alles wat er in en op is. Hij is degene die het allemaal verzonnen heeft en geschapen heeft. En niet Jeshua wat geleerd wordt. En dan verwijzen ze naar Paulus omdat Paulus ergens schrijft van door wie alles geschapen is. Het woordje door wat er staat, dia, in het Grieks, dat heeft een hele rij betekenissen. En door staat ergens onderaan. Maar voor, dat staat bijna bovenaan. En dat is dus wat er had moeten staan. Voor wie alles geschapen is. Want alles wat de Vader gedaan heeft, is met het oog op Yeshua gedaan. Opdat zijn glorie en zijn redding als zaligmaker boven alles is. Want God, de Vader, die staat vernoemd in het Oude Testament als de zaligmaker. En ja, Yeshua is de zaligmaker, maar door de Vader. Daar komen we straks op terug. Maar hij is dus de schepper. En Yeshua, de Messias, is onze rabbi. Is onze meester, is ons voorbeeld. In diens voetspoor lopen wij, hopen wij. We hopen echt de weg die hij loopt, dat wij die ook lopen. En dat de mensen dat ook herkennen. En we hebben hem niet verlogend, wat dus in onze schoenen geschoven wordt. Wij zijn achter het kruis gegaan. Of achter de opstanding wordt ook gezegd. Nee, wij geloven in Yeshua de Messias. En wij geloven dat hij dus degene is die God zenden zou. En wij verwachten hem ook terug. Op de tijd, en ik schaam me helemaal bij wat Maurits zegt. Ik hoop dat hij in onze tijd terugkomt. Dat zou... Zo ontzettend mooi zijn. Ik heb het vaker gezegd. Ik zou het geweldig vinden als ik met mijn chauffeur bij de Tempelberg mag staan en mee mag blazen. Maar ik denk dat hij zijn eigen eerst bekend maakt aan zijn broeders. Net zoals Jozef deed aan zijn broeders. Dat staat er niet voor niks. Ik denk dat Yeshua eerst tot zijn eigen volk zal spreken. En daarna tot degenen die erbij gekomen zijn. Heel opmerkelijk. Yeshua sprak wat hij de vader hoorde spreken. Hij heeft niets gezegd wat hij de vader niet heeft horen zeggen. Dat is heel belangrijk. Dat moet je echt, dat moet je eigenlijk constant bij jezelf vastleggen. Hij heeft niets gesproken wat hij de vader hoorde spreken. Dat zegt hij zelf. Dat zeg ik niet, dat zegt hij zelf. Ik ga het straks bewijzen. Hij deed ook alleen maar wat hij de vader had zien doen. Hij heeft niks anders gedaan dan wat hij de vader heeft zien doen. Dat zijn verschrikkelijk belangrijke dingen. Yeshua is de vleesgeworden Torah. Dus hoezo de Torah geldt niet meer als wij een vleesgeworden Torah hebben die zegt ik leef je voor en loop in mijn voetsporen. In wiens voetsporen lopen we dan? De vleesgeworden Torah. Kun je dan zeggen dat de Torah dan niet meer geldt? In wiens voetsporen loop je dan? Niet in de zijnen. Dat kan niet. Hij is de beloofde Messias. Hij is door de Vader onze Zaligmaat. En Yeshua is onze voorspraak in de hemel. dank. En Yeshua is de zoon van God en niet zelf God. God de Vader geeft zijn Heilige Geest aan zijn volk. En zijn geest leidt ons in de waarheid. Dat is wat in de Bijbel staat. Sterker nog, ik ga het straks allemaal bewijzen. Het koninkrijk van God is niet verdeeld. Dat kan niet. Yeshua zegt het ook: hè? het koninkrijk dat verdeeld is, kan niet bestaan. Koninkrijk van God, kan niet verdeeld zijn. Dat betekent dat er één God is, één volk en één wet. Die voor iedereen geldt. Het kan niet zo zijn dat we straks in het koninkrijk komen... en dat we een aparte afdeling hebben voor de christenen... en een aparte afdeling voor de joden. En dan vragen we, heer, waar is dat voor? Ik zeg, ja, ja, ja, nee, hun moeten zich houden. Hun moeten zich laten besnijden. En hun moeten al die wetten houden. Maar de christenen, die hoeven dat niet, joh. Die hebben een andere weg. Die, die, dat gaat veel makkelijker. Die hoeven maar vier gebordjes te houden. Als ik dan jood was, zou ik zeggen, dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk. Waarom word ik anders behandeld dan hun? We zijn toch één koninkrijk, toch? Dat zou hier ook niet gelden. Nee, dat kan ook niet. En aangezien het een koninkrijk is van recht en gerechtigheid, en dat is echt met een hoofdletter, betekent dat er maar één wet is voor iedereen. Iedereen wordt over dezelfde kamp geschoren. Kan niet anders. De Torah is de basis van het geloof. Dat geloven wij. Dat betekent dat hij is niet vervallen of opgeheven. En hij moet zoveel als mogelijk is onderhouden worden. En Yeshua en Paulus hebben de Torah niet afgeschaft. Er is geen enkel bewijs in de Bijbel dat hun dat gedaan hebben. Het staat gewoon overeind. Het Nieuwe Testament in overeenstemming moet zijn met de Torah en het niet mag tegenspreken. Als dat wel zo was geweest, als Paulus dat gedaan had, dan werd hij gelijk gestenigd. Dan had hij het gewoon niet overleefd. Zo simpel is het gewoon. De Sabbat nog steeds Gods heilige dag is. De Bijbelse, Moedim, de feesten gevierd moeten worden. En dus niet de christelijke feesten, dat Israël nog steeds zijn eerstgeboren zoon is. De gelovigen geënt worden op de wortel Israël. En dat God geen fout heeft gemaakt toen hij de Bijbel aan de Joden gaf, in zijn geheel. Nou, Dat is opmerkelijk, hè? Dat de christen zeggen, maar wij snappen het. Wij weten hoe het in elkaar zit en dat snappen de Joden niet. Wat je daarmee zegt is dat God eigenlijk een fout maakte toen hij het Nieuwe Testament aan de Joden gaf. Het Oude Testament, ja, daar kun je niks meer aan doen, hè, als christen. Toen waren er nog geen christenen, toen had hij ook eigenlijk geen andere optie, hè, hoor je ze bijna zeggen. Maar het Nieuwe Testament, dat had hij toch gewoon aan de christen kunnen geven, zeggen. Wat is dat nou toch? Hij weet toch dat de joden er een potje van gemaakt hebben met het Oude Testament. Waarom doet hij dat nou voor de tweede keer? Nee. Hij maakt geen fouten. Als je dat zegt, zeg maar, dan zit je dus heel sterk, heb je twijfels, over God de Schepper. Over wat hij doet en welke besluiten hij neemt. Hij maakt geen fouten. Dus hij heeft ook geen fout gemaakt toen hij het Nieuwe Testament overhandigde aan de Joodse bevolking. Ja, er waren ook andere mensen bij, maar het grootste gedeelte waren toch echt Jood. En die wisten toch echt hoe het in elkaar zat. In tegenstelling tot nu, denk ik. Dat betekent, de Bijbel en de Messieërs die zijn Hebreeuws. En dat je ook die manier van lezen en uitleg moet gaan hanteren. En dat heet dan de Pardes. De Hebreeuwse manier van Bijbel uitleg. En wij hoeven niet Joods te worden. We hoeven niet de rabbinale inzettingen te volgen. Nee, wij moeten Bijbels worden. Wij moeten in de voetsporen van Yeshua gaan lopen. Dat wil niet zeggen dat we dan ook Jood moeten worden. Er wordt ons heel veel verweten dat wij Joods zijn geworden. Maar het is een leugen. Het is niet waar. De stelling van twee en drie getuigen die moet ook voor de Bijbel gelden. Sterker nog, ja, we zelf houdt zich eraan, want dat is zijn regel. En we moeten afstand nemen van antisemitische overleveringen en inzettingen. En welke zijn dat? Dat zijn onder andere de christelijke feesten. Dat is de drie-eenheid: De zondag, de kinderdoop, de erfzonde, het ontkennen van de vrije wil, de zogenaamde christelijke vrijheid. Maar wat doen we dan wel, of niet... We zijn geen synagogen. Dat moet heel vaak voorbij ons weten. We zijn een soort synagogen. We zijn geen synagogen. We zijn niet joods geworden. We volgen geen rabbinale geboden. We volgen geen kerkvaders. Hun geboden of inzettingen volgen wij ook niet. We volgen geen pauselijke decreten. We zijn messiaanse gelovigen, zoals in het begin. En daarom, ik geloof echt met heel mijn hart. dat er nergens staat van toen ze dus voor de eerste keer christenen werden genoemd. maar dat er dus stond, ze werden voor de eerste keer messianen genoemd. Want ze spraken geen Grieks, zeker niet als ze in, uh, in Israël waren. Dan werd er gewoon gesproken in het Hebreeuws of Aramees. En ik denk niet, nee, er staat al heel snel, hebben ze het over Christus, kijk maar in de Evangelië. Dat hele woord dat bestond nog niet, want ze waren nog niet uitgetrokken om te gaan evangeliseren. Dus wat moet er staan? Messias en Messiaanse gelovigen. We volgen Yeshua in wat hij leerde en voordeed. Net zoals hij leerde van zijn vader en alles deed wat Yahweh voordeed en sprak. En we volgen Gods geboden. Ja, dat doen wij ook, zeggen ze dan. Maar we gaan kijken of dat waar is. We dragen geen kippeltje of kippa. Dat is een rabbinale inzetting. En gaat in tegen wat Paulus zegt in 1 Korint 11 vers 7. Een man moet het hoofd namelijk niet bedekken, omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is. De vrouw is echter de heerlijkheid van de man. Het is ontzettend vaak is dat aangehaald, als zijnde dat de vrouw dus een hoedje of iets op haar hoofd moest hebben. Maar dat staat er niet. Als een man het hoofd niet moet bedekken, omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is, dan is hij dus bedekt met God. En zo moet een vrouw dus bedekt zijn met een man. Dat staat er volgens mij. En niet dat een vrouw dus een uh, petje op moet, of een hoedje, of een sjaal, of wat ook. Mag wel, het is niet verboden, maar het staat er niet. Het is geen opdracht. We dragen geen gebedsmantel of talit, is dus niet verboden. Dus Yeshua droeg het ook, dus er is niks mis mee om de dus een gebedsmantel om te hebben, die wij dus gebruiken als groepa, is dus gewoon toegestaan. We hebben geen twee keukens, zoals de rabbinale inzetting zegt. Want je mag niet het bokje koken in de melk van zijn moeder. Nou, hoe hij dat met een kip wil gaan verklaren, weet ik niet. Maar gevogelte en zo en vis, ja, die hebben geen melk. Dus het is een beetje een rare inzetting om dus voor één zo'n zinnetje in de Bijbel... om dan twee aparte keukens gaan in te richten. Want je mag geen vlees vermengen met melk. Nou, dat is dus volledig aan de haal gaan... Met wat God bedoeld heeft. En je snapt het ergens wel. Aan de ene kant. Omdat ze willen vermijden dat je ook maar enigszins in verleiding komt. Maar je haalt wel de eigen verantwoordelijkheid weg bij de mensen. En dat is kwalijk. Je gaat zo een afzetting maken. Maar er was al een afzetting gemaakt door God. En wij hoeven geen andere afzetting te maken. Als dat God ingesteld heeft. We eten niet kosher. Volgens de rabbinale wetten. Maar we eten wel rein volgens de Bijbelse wetten. We gebruiken wel Hebreeuwse liederen en sommigen dragen het ziet-ziet waarvan ik eentje ben. En sommigen laten zichzelf besnijden. Nou, al die punten gaan we uitwerken en gaan we dus bespreken. Niet vandaag, want dat gaan we niet redden. Wat Hebreeuwse woorden bij de dienst, de Torah, dat zijn de vijf boeken van Mozes. Tenach is het Oude Testament in zijn geheel. Brit Gashadda, dat is het Nieuwe Testament. Haftara heb je ook al gehoord, hè? dat zijn de profeten. Shofar is een blaasinstrument wat steeds vertaald wordt met bezijn Terwijl in de grondtekst echt shofar staat. Dus waarom ze dat niet doen, weet ik niet. Menorah, zeven andere kandelaar. Britmila is de besnijdenis. Tzitzit tzit, zijn de gedenkwasten. Maar Mitzwa is zoon van het gebod. Dus dan, als op dertienjarige leeftijd treedt een jongen... die wordt dan zoon van het gebod genoemd. Dus die moet een soort examen. Dit is best pittig. Ik moet een heel stuk lezen uit... Uh, uit de schrift. En dan wordt hij opgenomen. En dan is hij vanaf dat moment. verantwoordelijk voor zijn eigen leven. en zijn eigen geloof. En je hebt dus de Bat mitzwa. En dat is de dochter van het Gebod. En dat is op 12 jaar geleefdheid. Dus altijd een, een jaar eerder. Dus de meisjes zijn toch blijkbaar sneller. Dat zijn er een aantal Hebreeuwse woorden. die we wel eens voorbij laten gaan. Dan ga ik even per punt. ga ik het dus behandelen vanuit de Bijbel. Want die kan natuurlijk wel heel veel roepen. Maar ik vind het noodzakelijk dat wat we zeggen, dat dat ook te vinden is in de Bijbel. Is God, de Vader, de Schepper van alles? Wat ik dan net als punt 1 aangaf. Na het begint in Genesis 1, vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Ja, maar, ja, maar dit zijn de drie, hè? zeggen ze dan. Wij, wij, wij eren ook één God. Wij eren één God, want er zijn, zijn drie personen. Dan gaan we verder kijken. Genesis 2, vers 1. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun lege macht... Daar staat op Psalm 33, vers 6, door het woord van Yahweh is de hemel gemaakt door de geest van zijn mond heel hun lege macht. Nou, dan kun je nog zeggen van ja, maar is dan de heilige geest, uh, het gaat over zijn mond. Dus dat is zijn geest die spreekt. Dat is geen andere persoon. Ik heb ook een geest en dat is echt geen andere persoon als dat ik zelf ben. Dus door het woord van Yahweh is de hemel gemaakt. Psalm 89 vers 12, de hemel is van u, ja de aarde is van u, de wereld en al wat ze bevat, die hebt u, Yahweh, gegrondvest. Er staat geen Yeshua, er staat echt Yahweh. Psalm 96 vers 5, want al de goden van de volken zijn afgoden, maar Yahweh heeft de hemel gemaakt. Psalm 102 vers 26, u hebt voorheen de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van uw handen. En als je dan in de verse ervoor kijkt, gaat het echt over Yahweh. Psalm 115, vers 15, u bent gezegend door Yahweh, die hemel en aarde gemaakt heeft. Dus hier komt ook de aarde erbij. Daarvoor zag je dus dat ik de hemel maakte, maar hij heeft toch ook echt de aarde gemaakt. Psalm 121, vers 2, mijn hulp is van Yahweh, die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 124, vers 8, onze hulp is in de naam van Yahweh, die hemel en aarde gemaakt heeft. En Psalm 134 vers 3. Ja, we zegen u uit Sion, hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Nou, vooral dit vers hè, komt ontzettend vaak, wordt dat aangehaald. En dan zeggen ze, de heren zegen u uit Sion. Uit... Dat is het grote probleem, denk ik, dat ze zijn naam uit de Bijbel gehaald hebben. En daar heren van gemaakt hebben. En dat is, ja, daar kun je van alles aanhangen. Daar kun je dus drie personen achter verbergen. Misschien nog wel meer als je zou willen. Maar dat was niet de bedoeling. Ja, we hebben duidelijk zijn naam gegeven. En dit staat in de grondtekst. En dat is een rabbinale inzetting die zegt van ons luisteren, wij mogen de naam niet meer uitspreken, want hij is te heilig, maar Java heeft er zelf geen moeite mee. Ja, je mag het niet misbruiken, maar zelfs de Farao mocht zijn naam uitspreken. Die zei het, wie is Java? Ik ken hem niet. Psalm 146, vers 6, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat erin is, komt er zelf ook nog de zee bij, die voor eeuwig de trouw bewaart. En als je dus de versen ervoor kijkt, dan zie je echt dat het over jaren gaat. Nou, dat is volgens mij overtuigend bewijs. Meer als drie getuigen. En er is nog een hele lange rij. Ik denk, ik niet allemaal. Dit is voldoende. Je hebt er zo heel wat om op te noemen. En dat Yeshua de Messias is, onze rabbi. Nou, dat gaan we ook uitwerken. Yeshua sprak wat hij de Vader hoorde spreken. Want er zegt hij zelf, Johannes 12, vers 49, wat ik heb niet uit mijzelf gesproken. En dat is raar, als hij God zou zijn, wat houdt hem dan tegen om uit zichzelf te spreken? Hij heeft alle macht dan. Waarom spreekt hij niet voor zichzelf? Nee, zegt Yeshua, de vader die mij gezonden heeft, hij zelf heeft mij een gebod gegeven. Nou, dat kun je al niet rijmen als iemand een God is, dat iemand dan een gebod geeft aan een God. Maar Java heeft hem een gebod gegeven wat ik zeggen en wat ik spreken moet. Met andere woorden, hij mag niks anders zeggen en spreken als wat de vader tegen hem zegt en hem gebiedt. Hij mag het gewoon niet. Johannes 16, vers 25, deze dingen heb ik in beeldspraak tot u gesproken, maar de tijd komt dat ik niet meer in beeldspraak tot u spreken zal, maar u openlijk de dingen over de vader zal verkondigen. Ook dus een hele duidelijke verwijzing naar de vader. Je moet luisteren, ik mag nog niet alles zeggen wat de vader heeft gezegd, maar dat komt nog. En Yeshua deed wat hij de vader had zien doen. Johannes 5, vers 19, Yeshua de antwoord en zei tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, en dat is dus een eet, hè? Ik zeg u, de zoon kan niets van zichzelf doen. En ik zeg het nog een keer, de zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat de vader niet ziet doen. Nou, dat is gewoon niet te rijmen met iemand die God is. En dan kun je zeggen, ja, maar ja, hij heeft zijn Godheid afgelegd. En ik zeg dan vaak, ja, in welk bureau heeft hij dan dat uh, opgeborgen? Doe even normaal. Hoe kan je nou toch als God zijn je God zijn afleggen? En dan 33 jaar op de aarde hier rondlopen. Het gekke is dat ze dan op het eind van zijn leven, dan zeggen ze, ja, maar zijn Godheid heeft dan de kruising. Hem geholpen daarmee. Wat doe je voor rare dingen, jongen? Is dat dan een soort manteltje wat hij aan en uit kan trekken, zo? Nee, dat staat er niet. Ik denk dat je de woorden van Yeshua gewoon serieus moet nemen. En dat gebeurt niet. Dus ze verheffen hem tot God, maar ze luisteren niet meer naar zijn woorden. En dat doet zeer. Dat is wat die dominee-pasteleer, die dan komt met een aanval in de visie op onze Messiaanse gemeente. En die zegt dan ja, dan verwijzen naar Matthäus. En dan staat dan dat Yeshua zegt van er zal geen jood of het verdwijnen van de wet... Maar ja, dat is maar één keer, hè. Ik bedoel, het is maar de vraag of dat over de Sabbat gaat. Ja, ik vind het raar. En dan niet het volgende vers, hè. Dat degene die dat voordoet en dat zo leert, die zal de laagste plaats in het koninkrijk. Dat, die haalt het niet aan, hè. Dat is één zin, hè. Niet aanhouden. En als je dat wel gedaan had, dan denk ik dat iedereen zegt, oma, dominee, uh, u leert het. En die mensen niet. Maar goed. Want al wat deze doet, zegt hij. Dus ja, dat doet, dat doet ook de zoon op dezelfde wijze. Dus hij doet nauwkeurig na wat zijn vader heeft gedaan. Hij doet niet anders. Dat is wat Yeshua zelf getuigt. Het zijn niet mijn woorden. Ik herhaal alleen maar de woorden die hij zelf zegt. Johannes 5, vers 30. Ik kan van mijzelf niets doen. Nou, dit is het tweede bewijs. Zoals ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Dat Yeshua de vlees geworden Torah is. Johannes 1, vers 14 die zegt het. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid als van de ene geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. En dan zeggen ze: Ja, God is mens geworden. Nee, hier staat het spreken. Logos is vlees geworden. Het spreken. En wat was nou God spreken? De Torah. En dat werd vlees. Want God heeft zijn wetten gegeven aan de mensen die hij wilde dat ze dat zouden horen en zouden volgen. En dat woord, zij spreken, is vlees geworden. En het is ook logisch, omdat het ook verwijst naar de schepping. En God sprak en het was er. En wat deed hij bij Maria? Precies hetzelfde. Hij zei, de heilige geest zal overkomen en die zal spreken en je zult zwanger zijn. Dus het spreken van God zorgde dat Maria zwanger werd en dat het leven kwam. Dat Yeshua de beloofde Messias is. Matthäus 23, vers 8. Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want één is uw meester. Rabbi staat er in de grondtekst namelijk de Messias, en u bent al een broeders. Maar wat betekent dit nou? Dat betekent dat je je eigen niet mag verheffen boven je broeders en je zusters. Want we zijn allemaal één, als het goed is. We dienen allemaal één meester, en dat is Yeshua, onze Rabbi. Johannes 3, vers 36, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Ik vind het zo frappant dat dus de woorden van Yeshua dus niet aangehaald worden. Of als ze aangehaald worden, dat het maar gedeeltelijk is. Dat iedere keer maar een klein stukje is waar ze dan denken mee weg te komen. Maar dat niet de volledige zinnen uitgesproken worden. Ze weigeren dat steeds. En ik denk, waarom nou toch? Waarom ga je nou toch? Waarom lees je nou niet verder? Waarom pakken jullie steeds maar een klein stukje van een tekst en gaan daar drie gedachten over houden? In plaats dat je gaat kijken, wat staat er nou werkelijk? Wat is de context? Wat wordt er bedoeld? In wat voor situatie wordt het uitgesproken? Dat heeft er allemaal invloed op. En let wel, dit zijn allemaal gestudeerde mensen. Die hebben dat allemaal geleerd op de theologische universiteit. En ze doen het niet. Deze pakken maar een klein stukje. Wie er in de zoon gelooft heeft eeuwig leven, bijvoorbeeld. En er worden dan drie gedachten, anderhalf uur over gesproken... En na het afloop zeggen, heeft hij het nu over gehad? Uh, het heeft mij nooit zo erg veel aangesproken. Uitzonderingen daar gelaten. Johannes 5, vers 24. Voor voorwaar, waar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. En weer, hè, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft. Als hij zegt, ik spreek alleen maar wat de vader gesproken heeft, dan moet je dus, als je Yeshua gelooft, moet je ook geloven in degene die Yeshua gezonden heeft. Anders heeft het helemaal geen zin. En dat betekent ook dat dus de woorden die Yeshua spreekt, die heeft Ja weggesproken. Hij is gewoon een soort doorgeefluik naar ons toe. Johannes 13, vers 13, U noemt mij meester en heren en u zegt het terecht, want ik ben het, zegt hij. En dan gaat het dus echt over de beloofde Messias. Maar als Evers 1 vers 24. Dan zie je dat ook dus de Satan en consorten... die weten het ook. Want die zeggen, ga weg... onreine geesten. Wat hebben wij met u te maken? Messie de Nazarene. Bent u gekomen ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent, zegt hij dan. Je ziet er bijna een veertje bij. Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. En dat gaat dus over de Messias. De Heilige van God. Ik weet het... De rest wist het niet. Alleen de onreine geest wist het. Dat hij de Messias was. Ik vind het zo opmerkelijk. Hè? Dus de tegenstander weet precies waar het over gaat. Lucas 4, vers 34. Ga weg. Wat hebben wij met u te maken, Yeshua de Nazarene? Bent u gekomen om ons de grond te richten? Nog een keer. Hè? Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. Yeshua door de Vader onze zaligmaker is. Lucas 2, vers 11 zegt namelijk dat Hede voor u geboren is, de Zaligmaker in de stad van David. Hij is de Messias, de Here. Er werd gezegd tegen de herders door al die engelen in de lucht. En er werd aan hun bekendgemaakt. Dan 4, vers 42 en ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven niet meer om wat u zegt. Want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, de Messias. En dat gaat dus over die... Amerikaanse vrouw die dus overdag water gaat halen... omdat ze dus niet op de reguliere tijden water kon halen... omdat ze uitgekost was door het dorpje waar ze vandaan kwam. En daar vindt ze dus Yeshua. En hij vraagt drinken aan haar, wat niet gepast was. En daar spreekt ze hem dan ook op aan. En hij verkondigt haar het evangelie. En zij rent terug naar het dorp. En ze gaat iedereen vertellen dat zij de Messias heeft ontmoet... De mensen komen, horen ook het evangelie en geven dit getuigetjes. is. We zeggen tegen die vrouw, ja, we geloven het niet meer omdat jij het zegt. Maar we hebben hem nou zelf gehoord. En wij weten dat hij de Messias is. Handelingen 5, vers 31. Deze Yeshua heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zalig maken... om Israël bekering te geven en vergeving van zonde. Yahweh heeft dat plan gemaakt... En Yahweh heeft Yeshua ingeschakeld om zijn plan uit te laten voeren. Dus de uiteindelijke zaligmaker is Yahweh, die gebruik maakt van iemand om dus zijn plan uit te voeren. Het is net als dat dus een land, een leger uitstuurt om dus wat voor elkaar te krijgen. Nou, dat leger staat altijd onder bevel van een generaal of een admiraal. Hij zegt dat hij dus een veldslag wint. Natuurlijk wordt hij daarom geprezen. Maar het land heeft hem gestuurd. Dus de uiteindelijke overwinning komt het land toe en niet degene die gestuurd was. Yeshua is onze voorspraak in de hemel. In 7, vers 25. Daar zegt Paulus: Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie naar hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Hij leeft tot in eeuwigheid, omdat God hem verhoogd heeft en hem de eerstgeborene uit de doden heeft gemaakt. En daarom leeft hij dus altijd en staat hij voor het aangezicht van Yahweh... om te pleiten voor zijn volk. Ik heb dat trouwens vanmorgen ook nog gelezen in dat stukje van Romeinen. Daar stond het ook dat hij pleit. Hebreeën 12, vers 24, en tot de middelaar van het nieuwe verbod, Shua... en tot het bloed van de besprekkeling. Het woord middelaar is een beetje een oud-Nederlandse woord... maar dat is dus iemand die dus bemiddelt tussen twee partijen... die dus ja, tot elkaar moeten zien te komen... Tegenwoordig heet dat mediator. Maar ja, mediator doet eigenlijk geen recht, vind ik, aan wat Yeshua echt doet. En dan is middelaar toch een mooi, mooier woord. Want hij als middelaar was, was er zoveel aangelegen om dus de relatie te herstellen van zijn vader met zijn volk, dat hij zelf zijn bloed over had en zijn leven, om dat voor elkaar te krijgen. En dan ben je dus echt een middelaar die alles geeft om dus zijn opdracht uit te voeren. En Johannes 2, vers 1... Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen... opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft... we hebben een voorspraak bij de vader... Yeshua de Messias, de rechtvaardige. Ik vind het zo ontzettend geweldig... dat hij dit opgeschreven heeft. Want dit is dus... Yeshua die stopt niet... maar gaat steeds naar zijn vader toe... en doet voorspraak voor ons. Voor heel zijn volk. En ik vind het triest... Hier staat het ook. Hè? Hij was de rechtvaardige. Hij was zonder zonde. Dat geloven wij. Dat beleiden wij. Maar als jij zegt dat hij een einde heeft gemaakt aan de Sabbat en dat hij eigenlijk dus voorgeleefd heeft dat we dus op de zondag verder moeten, dan heeft hij de wet gebroken. Ik zie het niet anders. Dus dan is hij geen rechtvaardige meer, maar een onrechtvaardige. En dan zou het niet kunnen bestaan bij Yahweh dat hij een voorspraak zou zijn bij zijn vader. De wetten van zijn eigen vader heeft hij dan ongedaan gemaakt. Als je tegen één wet zondigt, dat zegt Jacobus, dan heb je ze allemaal gebroken. Dus als Yeshua één van die wetten gebroken had, dan hebben de anderen ook geen enkel zeggenskracht meer. 1 Timotius 2 vers 5, want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Messias Yeshua. En luister, ik heb geen aparte Bijbel hoor. Het is echt dezelfde Bijbel waar ze mee, en het staat er gewoon. Ik heb het niet verzonnen. Nee. Paulus die zegt dat aan Timotheus. Moest luisteren jongen, er is maar één God. Dat is Yahweh, de vader. Er is er geen andere. En er is een middelaar tussen God en mensen. De mens, Messias, Yeshua. En hij heeft hem gezien. Van aangezicht tot aangezicht. En het was toch echt een mens. Dat Yeshua de zoon van God is en niet zelf God. Want 4 vers 6 en hij zei tegen hem, dat zegt de duivel... Als u de zoon van God bent, de duivel wist het. Waarom zegt de duivel niet gewoon, als je God bent? Nee, want als hij God zou zijn, dan zou dit er helemaal niet staan namelijk. Want je kunt een God niet verleiden. Dat kan helemaal niet. Dus hij heeft het helemaal recht. Als u zegt, als u de zoon van God bent, het was natuurlijk ook een, een enorme uitdaging, werp u zelf dan naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u wel zou geven. En dat ze u op de handen zullen dragen, of dat uw voet misschien aan een steen stoot. Dus dit is zo'n sterk bewijs, dat zelfs de duivel weet dat hij de zoon van God is. Matthäus 8, vers 29, zie zij riepen, Yeshua, zoon van God, wat hebben wij met u te maken? Bent u hier gekomen ons te pijnige voor de tijd? Het gaat allemaal over onreine geesten. De duivel en zijn consorten weten precies wat er aan de hand is. Die kennen soms de Bijbel beter dan wij kennen. Ze weten precies hoe ze het moeten interpreteren. Ze weten ook hoe ze gebruik moeten maken van halve teksten. Dan lijkt het net alsof God het zegt. Maar als je niet zelf geworteld bent in de Bijbel, dan ga je de mist in. Je moet je voeden met het woord. Dat is levensbelangrijk. Matthäus 14, vers 33, zei die in het schip waren, kwamen hem binnen en zeiden werkelijk, u bent de zoon van God, de zoon van Yahweh. En ze kwamen hem eer aanbrengen, staat in de grondtekst. Het is vertaald met aanbidden, maar er staat dus ze kwamen hem eer aanbrengen. Het is zo triest dat heel de Bijbel dus vervuld is met de drie-eenheidsleer. En als je niet de moeite neemt om te gaan kijken wat in de grondtekst staat, ja, dan ga je het mist in. Simon Petrus antwoordde in Matthäus 16, vers 16 en zei, u bent de Messias, de zoon van de levende God. Die erkent wie Yeshua is. Hij heeft drie jaar met hem gelopen nergens zegt ook maar één van de discipelen, ja wij weten dat u God bent. Nee, ze hebben het steeds over de Zoon van de levende God. De Messias. Dat erkennen ze. En wat zegt Yeshua dan terug naar Petrus? Hij zegt, Salig bent u, Simon Bajona. Want dat heb je niet van jezelf, maar mijn vader in de hemel heeft dit aan jou bekendgemaakt. Nou, ik vind het prachtig. Ik vind het gewoon prachtig. Dus wat hij hier zegt, is dus gewoon de waarheid. De zoon van de levende God, en dat is hij. is 1 vers 1, het begin van het evangelie van Yeshua, de Messias, de zoon van God. En let wel, als het werkelijk zo zou zijn, dat er werkelijk een drie eenheid zou zijn, dan gaat dat dus over het wezen en de inhoud van God zelf. En waarom in vredesnaam heeft God een boek te schrijven waarin dit gewoon niet staat? En waarom heeft het dan 381 jaar geduurd? Voordat iemand ook maar met het idee kwam van, oh wacht, eens even, Wij geloven dat Yeshua God is. 381 jaar en dan nog een aantal jaren later kwamen ze met, ja maar dan moet de heilige geest eigenlijk ook nog God worden. Dan hebben we de drie. Markus 3 vers 11. En telkens wanneer de onreine geesten hem, Yeshua, zagen, vielen ze voor hem neer en riepen... U bent de zoon van God. En waarom zouden we hun liegen? Waarom zouden die onreine geesten, wat hebben ze nodig om zeg maar, dus hem, als hij werkelijk God zou zijn, te zeggen van u bent God? Er is geen enkele reden om dat terug te houden. Ja? Ze zeiden gewoon wat ze wisten wat waar was. Ook al zijn het dan onreine geesten. Maar ze erkennen de macht die hij heeft en ze erkennen ook de autoriteit die hij heeft als zoon van God. En ze erkennen niet dat hij God is. En dat staat ook nergens. Lucas 1, vers 32. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En wie zegt dit? Dat zegt Gabriel die voor het aangezicht van God staat. Die als boodschapper uitgezonden wordt... om dingen bekend te maken aan de mensen. Zou hij liegen, Gabriel? Zou hij er een potje van maken? En zeggen, joh, mijn thuis, ik verduister dat maar een beetje... Ik ga maar niet zeggen dat hij werkelijk God is. En dat hij dus zijn Godheid daar in het bureau laatje heeft laten liggen. En dat hij nu als baby hier op aarde is gekomen. Doe normaal. Hij zegt gewoon wat er werkelijk aan de hand is. En hij zegt hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. Want dat wist hij dat er waarheid was. En God, Yahweh, zal hem de troon van zijn vader David geven. Hoezo? Als hij God was, dan kon hij dat wel zelf pakken toch? Wat zijn dat voor rare streken om zo met de Bijbel om te gaan? Ik snap het niet. Lucas 3 vers 21 en het geschieden, toen al het volk gedoopt was en Yeshua ook gedoopt was en toen bidden was, dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke getaald als een duif en er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent mijn geliefde zoon, niet u bent God. U bent mijn geliefde zoon in wie ik mij welbehagen heb. Nou, dit zegt Yahweh. Wie gaat er nog boven Yahweh? En zeggen van, hij heeft hier zijn vergist, Hij heeft het gewoon verkeerd uitgesproken. Hij wist het blijkbaar niet. Dat hij God was. Ja, dat was ook te vroeg natuurlijk. Dat duurt nog 381, nee, nog veel langer. Het is echt van de zotte. Dat je hier aan voorbij gaat en zegt, maar dit zegt Yahweh zelf. En in het oude testament ook. Hij zegt overal, ik ben Yahweh. De God aan lege scharen. Ik duld geen andere God naast mij. En wie duldt die wel naast hem? Zijn geliefde zoon. Die mag wel naast hem zitten. Maar als hij zegt, ik duld geen andere God naast me. En Yeshua was God, dan kon Yeshua daar niet zitten. Want hij duldt geen andere God naast hem. Dat zegt hij zelf, hè? dat Zeg ik niet. Dat zegt hij. Amen. Volgende keer de rest. Dan gaan we nog wat liederen zingen. In de hemel is die Heer. Verhef uw harten tot God. En ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. jawa, weer is legha, Jesa, jawa legha, shalom. Ja, we zegenen u en hij behoeden u. Ja, we doen zijn aangezicht over uw lichten en zijn u genadig. Ja, we verheffen zijn aangezicht over u. En geven u zijn shalom. Um, en dan willen we nog zingen Yeshua van Bridget.